Tfm. In 2010, al 20 jaar live. CGFM met nu de Groove Empire.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 Looking for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 No one makes me feel the way you do Right through Vfm, View, al, al, al 20 jaar, live in Zandvoort. Let's hear En jij bent erbij!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 And I mean. nobody turns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 Informateur Opstelten heeft de koningin bijgepraat over de voortgang van de formatie. Eerder vandaag sprak hij met voorzitter Jorritsma van de vereniging van Nederlandse gemeenten en voorzitter Fransen van het interprovinciaal overleg. Het gesprek ging vooral over de bezuinigingen van VVD, CDA en PVV. Volgens Jorritsma wilde Opstelten weinig kwijt over de plannen van zijn onderhandelaars. De nieuwe leider van de Britse Labour-partij is Ed Miliband. Hij won in vier stemrondes met een klein verschil van zijn broer David. Ed Miliband wil dat Labour een linkse koers inslaat. Volgens zijn aanhangers is hij losser dan zijn broer... en is hij daarmee beter in staat om oppositie te voeren... tegen de conservatieve premier Cameron. Labour zit in de oppositie na een zware verkiezingsnederlaag eerder dit jaar. De grootste verkeerstunnel van Slowakije is vanmiddag enige tijd geblokkeerd geweest door een koe. Zonder iets aan te trekken van de voorbijrazende auto's liep de koe de brandisco tunnel binnen. Er zijn geen ongelukken gebeurd, de politie wist de koe uit de tunnel te krijgen. Het is een raadsel hoe het dier door alle afzetting is gekomen. In de eredivisie heeft FC Twente gelijk gespeeld tegen Ajax. Het werd 2-2. PSV hield thuis op 1-1 tegen Groningen. En daardoor is er niets veranderd in de top van het eredivisie. SC Heerenveen speelde gelijk tegen Roda. Het werd 2-2. AZ won met 1-0 van FC Utrecht. En ADO Den Haag won met van Heracles met 3-2. Weer in de kustprovincies Buien. In het oosten opklaringen en vannacht lokale misbank. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen bewolkt en enkele buien in het zuiden.